Internaten die een band hebben met Turkse moskeeën... kwamen onlangs negatief in de publiciteit. De gemeenten moeten voor 1 mei afspraken met de internaten hebben gemaakt. Uitvaartondernemingen Monuta en Jarden willen fuseren. Na Dela zijn de twee de grootste uitvaartondernemingen van Nederland. Ze denken dat ze gezamenlijk meer mogelijkheden hebben... om innovatieve diensten en producten te ontwikkelen... Zo willen Monuta en Jarden meer diensten via internet aanbieden. Vakbond CNV Dienstenbond weet nog niet wat de gevolgen voor het personeel zijn. In maart worden de vakbonden pas bijgepraat over de plannen. De toezichthouders moeten de fusie nog goedkeuren. Pas als het dat duidelijk is, wil de bond afspraken gaan maken met werkgevers. Dan nog het weer, overwegend bewolkt, nevelig en droog. Vannacht minima rond het vriespunt. Ook morgen bewolkt, maar in het noorden wat opklaringen. Het wordt 3 tot 5 graden.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 Ga snel naar de Citroën dealer of kijk op Citroën.nl. Citroën, Citroën creatief technologie. Zonnepanelen, voordelig en makkelijk. Schrijf u voor 3 maart in op zonzoekdak.nl. NOS, NOS, NOS Langs de lijn met Henry Schut. Goedenavond van voorzitter Joop Munsterman mocht hij blijven, maar hij wilde niet meer. Steve McLaren, de trainer van FC Twente, die in 2010 de ploeg kampioen maakte, maar in 2013 niet meer wist te winnen, besloot zelf te gaan. This is the best decision. The club can move on. Uh, the fans can get behind the team again and help them achieve what they should be achieving. En I'm sure they will. Straks de reacties van de supporters, de spelers en de voorzitter van Twente, Joop Munsterman, over de ontwikkelingen in Enschede. Morgenavond zijn de halve finales van de KNVB-beker met Pek Zwolle tegen PSV en Ajax AZ. Gertjan Verbeek, de trainer van AZ, kan alleen maar hopen dat zijn ploeg zich bevrijdt van de negatieve reeks in de competitie. Het beste is je, je te focussen op dat wat je goed kan, He, want dat, dat ben je niet kwijt. Ik je, zelf, de kundigheid, de vaardigheid, die, die kan niet van één op de andere verdwenen zijn. Nou, en dan start het uh, zelfvertrouwen op weer. Ja. Ook de mensen van PEC Zwolle komen in deze uitzending aan het woord. Zij horen ook bij de laatste vier dus. En dat is voor het eerst in 36 jaar. Een van de spelers van toen, Klaas Drost, geeft advies aan de Zwollenaarden van morgen. Bekervoetbal is bekervoetbal. En dat is een andere manier van voetballen dan competitie, zeg ik. Concentreren en weten dat je tegen PSV speelt en dat je die gewoon een loer moet rijden. En er is ook andere sport dan voetbal. Meer Ilko Eelco Sint-Nicolaas blikt vooruit op de EK Indoor Atletiek. En we waren bij de bijeenkomst van de KNVB... waarin de aangescherpte gedragsregels opnieuw werden besproken. Tot 11 uur in Langs de Lijn. Het wordt dus weer een uitzending vol respect. Is het respectvol op het veld in Spanje, Ragnar, bij El Clásico, De halve finale van de Spaanse beker. De Copa del Rey. De beide ploegen staan weer klaar. Nou, ik vind dat er nogal wat overtredingen zijn gemaakt in de eerste helft. Die is afgesloten met een enel voorsprong voor Real Madrid. Een strafschop na 12 minuten. Wie anders? Cristiano Ronaldo. Natuurlijk hij, want hij scoort eigenlijk altijd tegen Barcelona. En ook zeker... Op een zoek in het stadion van de tegenstander. Het werd eerder 1-1. Barcelona had op voorhand genoeg aan een 0-0 gelijkspel. Terwijl er nu wordt afgetrapt voor het begin van de tweede 45 minuten. Maar Barcelona staat dus achter. heeft nauwelijks een vuist kunnen maken. Messi eigenlijk niet gezien. Ronaldo heeft bij Vlagen wel laten zien dat het een fenomenale voetballer is. Dat wordt nog wel eens vergeten. Maar hij lokte die penalty ook zelf uit met een aantal mooie schijnbewegingen. in duel met Gerard Piqué. Die kreeg ook geel, net als later Puyol en Arbeloa, de speler van Real Madrid. Wat kan Messi in deze tweede helft voorlopig? Een goede sliding op het middenveld bij Real en dus de overname. Ronaldo wil weg. Dat wordt goed gezien door Barcelona, door de verdedigers. Door Dani Alves in dit geval doorzien. En dus heeft Barcelona overgenomen, rechterkant van het veld. Zoeken naar openingen achterin bij Madrid. Bij de ploegen totaal anders dan afgelopen weekend in de competitie. En Barcelona dringt aan op de rand van het strafstopgebied. Uitverdedigd door een opvallende speler, Rafael Varane. Scoorde nog in het eerste duel bijna een maand geleden. 19-jarige Fransman Ronaldo in balbezit. Madrid valt aan, Angel Di Maria aan de rechterkant. Punt strafstopgebied, publiek zegt... Dat hij de bal heeft aangenomen met de hand. Maar de scheidsrechter laat doorspelen. Maar Jenko is toch al geen vriend van Barcelona. Er zijn wat kritische teksten geweest van Jordi Raura. De trainer tegenwoordig bij afwezigheid van Tito Villanova. Opmerkelijk, Want dat verwacht je eigenlijk niet van Barcelona. Dat toch bekend staat als een hele sportieve ploeg. Messi is daar. Het toonbeeld van Messi, Messi, Messi is drie man kwijt. Komt dan wel wat links in het strafschopgebied uit van Madrid. Komt daar Alvaro Arbeloa tegen. En dan is het uit met de pret en wordt uh, Messi toch van de bal afgelopen. Nou, daar was hij dan weer een keer met zo'n versnelling. Bijna twee minuten gespeeld in de tweede helft. Barcelona heeft twee doelpunten nodig om meteen naar de finale van de Spaanse beker te gaan de beker van de koning, de Coppa del Rey. Steve McLaren is dus weg als coach bij FC Twente. Vanochtend vroeg nam hij in alle stilte afscheid van de spelersgroep. Daarna streek het media zekers neer in Enschede om reacties te halen. Dat deed ook Edwin Gornelissen. De dag begint in Hengelo bij het trainingscomplex van FC Twente... waar de selectie niet te zien is, want die traint in een sportschool verderop. Maar er zijn wel wat fans samengekomen en die staan er eigenlijk vrij ontspannen bij...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 Kijk, uh, misschien heeft Kleren wel gezegd... misschien hebben ze wel een dealtje gemaakt van... zeg jij nou dat je uit jezelf weg gaat, je krijgt een paar zet meer en weg is die. Maar ik krijg niet de indruk dat de supporters heel rauwig om zijn, of wel? Nee, maar het is, dat hoor je ook van verschillende kanten. Een, een half jaar geleden dan staan ze hem nog aan te moedigen. Dan heeft hij een paar wedstrijden verloren. Ze staan maar zes punten achter op de nummer één. En nou ineens, McLaren is niet goed. Maar ik ja, denk het is dat is voetbal, hè? Ja, Opportunistie. Ja, maar ik denk die, dat hij de zaak niet meer aan het spelen. Dat is het punt. Ik twijfel niet aan zijn vakkunde. Ik bedoel, het is best wel een goede trainer. Ik bedoel, ze hebben...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 Uh, met privézaken van spelers. Er uh, werd op de mand gespeeld richting Joop Münsterman. Uh, allemaal dingen werden erbij gehaald. Wat eigenlijk alleen maar gebeurt als de resultaten slecht zijn. Ja, en daar word je natuurlijk niet vrolijk van. En zoiets uh, uh, brengt ook uh, een, een negatieve lading rondom een selectie. Waar de druk ook nog eens hoog is. Dus ja, leuk is anders. Precies. En dan ging jou wat ver, hè? Dat op de man spelen. Ja. En wie verwijt je dat dan precies? Uh, sommige media. Mm -hmm. Supporters ook wellicht? Nee, nee, nee. Supporten zijn denk ik, de laatste groep die je wat kan verwijten in deze. Ze hebben, ook, ze hebben één keer wat uh, negatief uh, hun mening laten uiten zeg maar, door een spandoek, wat ook nog wel aardig ludiek was, vond ik. Clean shit, hè? Ja, precies, dat nou, kunnen wel omlachen op, op een bepaalde manier. Alleen, uh, ja, kijk, zij, zij bijvoorbeeld afgelopen zaterdag stonden ze er ook weer met, met ik geloof, duizend man. En, uh, ja, en zaterdag uh, heb ik alweer gehoord dat ze, dat ze er ook voor achter gaan staan. En dat alle neuzen dezelfde kant op staan. En dat ze als ingroepen uh, ons proberen naar de overwinning te schreeuwen. En uh, ja, het, dat zeg ik, het publiek zijn wel de laatste die wat kan verwijten. Ja. Maar zo'n afscheid van Steve McLaren, de man die jou kampioen maakte, ja. daar moet je toch veel doen? Ja, maar we hebben ze, de man die mij kampioen maakte, we zijn met hem kampioen geworden. Ah oh ja, dat is een andere omschrijving, hè? <laughs> ik denk dat Brian Ruiz ons kampioen gemaakt heeft. <laughs> ja, was. daar heb je ook weer een punt. Nee, maar uh, ja, nee, leuk is anders. Kijk, het zijn, voor mij is het blijft altijd de trainer waar ik een goed gevoel bij zou houden. Die, uh, die, waarmee ik succes beleefd heb. Dus ja, uh, ik vind het heel pijnlijk dat hij op deze manier afscheid uh, moet nemen van een club. Alleen, uh, ja, het is inherent aan het voetbal, wat dat zeg ik net dat is, uh, De druk wordt groot en dan moet er wat veranderen bij een club. En dan is vaak de trainer de kop van Jut.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 Die heel erg goed waren. En waar er ook nog veel herinnert aan Steve McLaren. Zo is er in de Spelerstunnel een uh, eregalerij met foto's van de selectie van Twente. En de eerste foto die daar hangt is uiteraard van Steve McLaren. Maar hij heeft er dus niet meer voor het zeggen bij FC Twente. De nieuwe man voorlopig is Alfred Schreuder. Hoe uh, is dat nieuws van uh, McLaren eigenlijk gevallen binnen de technische staf? Ja, het was best wel een, uh, ja, een, een schok zeg maar, dat hij in één keer besloten heeft om toch op te stappen. Ja, totale verrassing? Ja omdat, ja, omdat de vooruitzichten waren dat hij eigenlijk gewoon door zou gaan. Ja, dan sta je ineens voor een voldongen feit. Hè. De, de, hoe gaat dat dan in zijn werk trouwens? Hij stapt op jullie af en hij zegt nou zo is het? Ja, zo is het wel gaan vanochtend, ja. ja. Kort en krachtig? Ja, heel kort en krachtig. en uh, ja, we, ja. Nou, Het was eigenlijk vrij snel duidelijk ja, dat hij op zou stappen. Was het dan ook meteen duidelijk dat jij het roer even moest overnemen? Nou, de club heeft me natuurlijk dat wel gevraagd, ja. En uh, ja, goed, uh, dat doe ik. Wat zeg je dan tegen de spelersgroep? Niks. Dat, die, die, iets dat er natuurlijk wat veranderd is. En uh, dat we gewoon doorgaan op de weg waar we, mee, waar we mee bezig waren. Hoeveel is er veranderd? Er is niet veel veranderd. En gaat er ook veel veranderen? Nee, gaat er niet veel veranderen, nee. Gewoon de lijn voortzetten? Ja, de lijn voortzetten. En uh, ja, dat moeten we gewoon doen. Dat is, uh, het zou natuurlijk gek zijn om alles te veranderen. Maar schokeffecten, dat is aan jou niet besteed? Nee, ik geloof niet in schokeffecten. Zegt de interimtrainer Alfred Schreuder. En de vraag is natuurlijk wie er uiteindelijk in het nieuwe seizoen voor de groep zal staan. Officieel wordt daar nog helemaal niks over gezegd. Maar de supporters die hebben zo hun voorkeur. Misschien denk ik aan Gert-Jan soort zo'n type. Hè, die ook een beetje uh, pit in die, in, in die beweging kan krijgen. En die ook zegt van jongens en dran, hè, wil het niet met mooi voetbal dan op een gegeven moment inzetten. En Dran. De Reacties waren dat op het vertrek van Steve McLaren... die zijn contract inleverde bij voorzitter Joop Munsterman. Een vertrek dus uit eigen beweging. Of zat er misschien toch meer achter, want niets is wat het lijkt vaak in het voetbal. Etten Cornelissen in gesprek met de voorzitter van Twente. Meneer Munsterman, ik sprak zojuist met wat supporters. En die zeiden, ja, er wordt dan gezegd dat hij zelf vertrekt. Maar achter de schermen is er vast meer gebeurd. Hoe is dat in de praktijk? Nou ja, eh, iedereen mag zijn eigen complottheorie erop nahouden. Maar... Eh...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 de druk op de ploeg is door mijn aanwezigheid zo groot... dat zij niet aan herstel toekomen. Maar is dat wel zo? Want je zou zeggen... met een vertrek van een trainer wordt de druk op een ploeg alleen maar groter. Ja, maar ja, goed, dat, ik vertel alleen wat hij zegt. Heeft u nog geprobeerd om hem van uh, gedachten te doen veranderen? Nou ja, wij zijn altijd heel duidelijk geweest. Ja, dat u hem niet zou ontslaan? Ja. Maar als hij zelf zegt van uh, ik ga... dan kan je natuurlijk ook zeggen als voorzitter van... ja, maar we willen je toch wel heel graag houden. Ja, maar natuurlijk uh, zeggen we dat altijd... Maar u heeft het ook geaccepteerd, het ontslag. Ja, heb ik, ik heb geen keuze hoor. Iemand nee, het is een volwassen mens. En uh, Steve is een zeer volwassen mens. En die neemt zijn beslissing. U als uh, voorzitter van de club heeft natuurlijk de afgelopen jaren meegemaakt. Meerdere trainers die om allerlei redenen al dan niet zelf vertrokken zijn. Hoe, hoe staat u daar nou in? Die, die reeks eigenlijk die, uh, van vertrokken trainers? Ja, nou ja, dat is altijd vervelend. Kijk, uh, Rutte had succes, trainer van het jaar, vertrokken naar uh, Schelke. Uh, daarna hebben we. Uh, McLaren gehad. Uh, veel succes gehad. Kampioen geworden. Trainer van het jaar. Vertrokken naar Wolfsburg. Uh, daarna Michel Prudhomme. Beker gewonnen. Tweede geworden. Vertrokken naar uh, de Zandbak voor 6 miljoen. Ja, dit soort dingen gebeuren. Nou, Adriaans dat is bekend. Ik wil het nog wel een keer weer helemaal vertellen. Maar wat zo langzaam het ook een beetje vervelend. Nou, en deze trainer gaat weg. Maar we hebben in alle jaren... tenminste met FC Twente... Hebben we een, is er één trainer gedwongen weggegaan en dat is Adriaans. En de rest heeft veel succes hier gehad. En je zou ook kunnen zeggen, goh, Twent is de springplank naar een grotere club. Heeft u dan niet het gevoel van, ja, we beginnen steeds weer opnieuw? Want u zou, denk ik, toch ook wel graag wat continuïteit willen hebben op trainersgebied. Ja, ik word er verschrikkelijk moe van. Maar goed, um, ik kan moeilijk uh, in, in bed gaan liggen en het dekbed over me heen trekken. En denk ik, wat doen ze me nou allemaal weer aan? Yeah. Um, ja, u moet dus weer op zoek, hè. Hoewel, u heeft voorlopig Alfred Schreuder, uh, voorlopig, hè?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 Maar om nou te zeggen, namen, namen, namen. Laten we wel eerst maar eens even uit deze situatie komen. Ik hoor Alfred Schreuder al zeggen... ja, ik geloof niet zo in een schokkeffect, hoor. En uh, het wordt niet ineens allemaal anders. Um, dus waar is het vertrek van Steve McLaren dan uiteindelijk goed voor geweest? Ja, dat moet u hem vragen. Ik bedoel, uh, wij, wij moeten deze situatie handelen. En uh, ik heb natuurlijk heel veel respect uh, voor, voor st wat Steve doet. En uh, omdat hij denkt dat dat wel effect zal hebben, maar... Dat is wat Alfred zegt. Er verandert hier niets, want we werken zoals we werken. En soms gaat het goed en soms gaat het minder goed. En doet het u persoonlijk nog iets, het vertrek van McLaren? U heeft een goede band, als bekend. Ja, dat doet mij wel. Mij wel ja. nou, ik heb net al gesproken, dus, uh, maar goed. Het gaat zoals het gaat. Ja, dat zei niet al te vrolijke Joop Munsterman. Ontwikkelingen bij Barcelona, Real Madrid, nou. Zeer zeker, en dat zou wel eens de beslissing kunnen zijn in Barcelona. En dat is heel pijnlijk voor de thuisploeg. Real komt op een 2-0 voorsprong. En de man die ze daar de goal niet gaat zien maken... maakt zijn tweede, Cristiano Ronaldo, toch weer hij... Nadat het druk was van Barcelona. Want zo was het ook. Met zojuist nog een schot van Iniesta uit een hoekschot. Dan is het druk en wordt de bal in één keer naar voren gepeerd. Bij de middenlijn opgepakt door Angel Di Maria. Hij loopt daar eh, Carlos Puyol eruit. Kapt hem ook nog eens uit. Dan komt de bal via de doelman van Barcelona. Op de rand van het 5 meter gebied uit. Zomaar in de voeten van Cristiano Ronaldo. En natuurlijk is het geen toeval dat juist hij daar staat. Madrid op een 2-0 voorsprong. Dat betekent dat Barcelona met een heel groot probleem zit. Wil willen die finale van de beker nog halen. Maar hij scoort altijd. Hij scoort altijd op bezoek bij Barcelona: Cristiano Ronaldo. Angel Di Maria wil het zelf doen. Schiet op José Manuel Pinto, die reservekeeper van Barcelona. Ook niet echt een lekker duel voor hem natuurlijk. En hij uh, ziet dan dat Ronaldo binnen schiet. Dat doet hij na 57 minuten. Het is 2-0 in kamp nou voor Real. We hadden het over Steve McLaren. Die heeft alles bij elkaar drie jaar van zijn trainersloopbaan... in Enschede doorgebracht. Een periode waarin de landstitel het absolute hoogtepunt was... en die ook gekenmerkt werd door tegenvallende resultaten. De carrière van Steve McLaren in Enschede begint in 2008... Twente-voorzitter Joop Münsterman... weet de voormalig bondscoach van Engeland te strikken. Ja, nou ja, goed, uh, je moet natuurlijk wel gewoon bellen. Kijk, ik heb Rijkaard ook gebeld, die kwam niet. Maar in dit geval McLaren uh, gebeld. En uh, ja, die had toch interesse. Wellicht ook een beetje tot mijn eigen verbazing, hoor, moet ik eerlijk zeggen. You know, this is a perfect, for me, the perfect time... Uh, and the perfect opportunity. From the day I met Joop, he's uh, board... I think this is a club which is, is progressing... Na twee jaar komt het werk van McLaren tot een geweldige climax. Twente wordt kampioen van Nederland. Het werd lang door weinigen voor mogelijk gehouden. Maar er waren mensen in Enschede die groot durfden te denken. Als je groot durft te denken, dan kun je ook groot worden. En dat blijkt hier vandaag in Breda. De team love you. En first de eerste love Ik too. Na de titel vertrekt McLaren naar het Duitse VFL Wolfsburg. Een weinig succesvolle carrière-switch. Halverwege het seizoen wordt hij ontslagen. En ook zijn volgende klus bij Nottingham Forest wordt geen succes. McLaren zit dan drie maanden zonder werk en krijgt dan opnieuw een telefoontje van Münsterman. Of hij de net ontslagen co-Adriaanse wil opvolgen. Ja, is zijn antwoord. Maar het wordt geen succes. Twente eindigt als zesde in de competitie en komt in de Europa League niet uit de verf. Dit seizoen begint nog hoopgevend. Twente staat wekenlang aan kop van de Eredivisie, maar het spel is niet goed genoeg. De ervaren doelman Sander Bosker voelt aan dat er iets moet gebeuren. Nou ja, goed, dit follow tot het einde lijkt me heel erg sterk. Het zal best wel een bepaald moment komen dat het barst. Want. Uh... Ja, zo lang doorgaan is natuurlijk uh, geen, uh, ge, uh, ja, niet iets wat wij als speelers... en zeker niet uh, als die op zitten te wachten. Een week later verliest Twente van Heerenveen. Heerenveen verslaat Twente met 2-1. De winnen de goal is van Finn Bogasson. Twente krijgt het opnieuw heel zwaar te verduren de komende dagen. En dat geldt dan natuurlijk met nadruk voor de trainer Steve McLaren. Twee dagen na de nederlaag tegen Heerenveen is McLaren weg. De club.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 Steve McLaren zei dat bij Sky Sports. Hij wilde druk van de ketel halen om de ploeg weer te kunnen laten presteren. In de bijdrage van Walter Tempelman. Exit McLaren dus. En Alfred Schreuder staat voorlopig voor de groep. En er zingen al direct ook namen rond van eventuele nieuwe trainers. Eerder hoorde u al dat supporters een type Gertjan Verbeek wel zien zitten. Nou, misschien wel Gertjan Verbeek zelf dus. Maar die heeft nog een contract bij AZ. Daarin staan geen clausules dat hij tussentijds weg mag. Maar toch maar even vragen aan Verbeek of hij oren heeft naar FC Twente. Ik heb nu gewoon een tweejarig contract bij AZ en die, die bepalingen heb ik niet in, in het contract van AZ. In ieder geval niet uh, ten aanzien van dit seizoen. Volgend jaar ligt dat wat anders, hè, dus uh, uh, op dit moment ben ik niet beschikbaar. Dat is duidelijk, terwijl je toch iets hebt met Twente, hè? Ja, nee, dat, is, dat, is, dat is duidelijk. Ik heb, uh, ik heb op mijn waarop afstand 20 jaar lang van het, uh, van het, uh, uh, het Diekmanstadion gewoond. En uh, ik ben tot mijn... Uh, toen ik bij Herenveen kwam te voetballen ben ik een, een, een, een 100% Twente supporter geweest. En, uh, dat is ook logisch, want ik speelde bij en Dat, uh, dat speelde op, op het trainingscomplex van uh, het Treegsvelder van FC Twente. Waar op, het, uh, op ons, ik zal ons complex, maar het complex van amateurs van, van Sjödersmarken. En uh, ja, dan zag je heel vaak uh, smiddags uh, Twente trainen en, uh, en, uh, en dan sta je daar te kijken en uh, sta je handtekeningen te vragen. Dus ik heb nog plakboeken vol met krantenknipsels, als foto's van Epidrosk, Calora, uh, de kick van de val, uh, Willem de Vries, Jan Jeuring. Uh, dus dat zijn allemaal uh, mannen die, uh, die mij nog uh, als een soort print uh, had, hadden schrijven en liggen opgeslagen bij mij.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 Nee, dat, nou, maar dat is ook zo. Hè. Je hebt een bepaalde uh, verbondenheid met bepaalde clubs. En ik vind altijd dat je een bepaald gevoel moet hebben als je naar een club toe gaat. En dat kun je krijgen door middel van een gesprek. En, uh, en dat heb ik gekregen toen ik hier naar AZ toe ging. En dat heb je vanuit het verleden. Hè. Clubs die je aanspraken, hè, zoals een, een, een, een, een Feyenoord. En, uh, en dat heb je ook op basis van het feit dat je opgegroeid bent... in een omgeving waar mensen hun club een warm hart toe dragen En dat was in de tijd, was dat FC Twente.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 And you We were so in vice. In a dance hall Days We were cool And crazy and when I you, And everyone we knew Do believe Do they Share what was true Oh I say Barcelona Real Madrid Ragnar Niemeijer Opnieuw een doelpunt van Real Madrid. En het is opnieuw Rafael Varane die het doelpunt maakt uit een hoekschop. Hij scoorde ook al in die 1-1 van bijna een maand terug toen in het stadio. Santiago Bernabeu 3-0 voor Madrid na 68 minuten. En Varane kreeg eigenlijk de kans om te spelen op basis van die goede wedstrijd. Hij komt ontzettend hoog buiten het 5 meter gebied. Gaat de lucht in. Iedereen is hem kwijt. Hij wordt in de de gaten gehouden door Sergio Busquets. Maar die komt er totaal niet aan te passen. Via de onderkant van de lat is het dan raak voor Real Madrid. Wat is er aan de hand met Barcelona? Want die ploeg zette toch de toon de afgelopen jaren in Europa. Maar een uitslag zoals deze. dat komt aan als een mokerslag, vermoedelijk. En het is niet zo prettig. dat dit affiche komend weekend. komende zaterdagavond alweer in de competitie. nog een keertje op de kalender staat. 3-0 voor Real Madrid. De goal van Varane na 68 minuten. En we zagen dus al Cristiano Ronaldo met de penalty. na 13 minuten en na 57 minuten. de rebound. Daar bijna de bal bij Via. Hij is een tijdje geleden ingevallen. Naar die tweede goal van... Uh... Cristiano Ronaldo. Maar Varane, een Fransman, 19 jaar pas. Die weet toch werkelijk niet wat hij uh, beleeft. En kijken we hier dan naar een van de grote stoppers. Een van de grote verdedigers van de komende 10 jaar, zeggen ze even. Barcelona aan de linkerkant. Bal wordt zomaar eens uh, voorgegooid. Ja, wat is de bedoeling net die bal van Jordi Alba? Geen idee. Daar zit Madrid makkelijk tussen. Aan de rechterkant Daniel Ves halverwege de helft van Madrid. Puyol is nu de rechtervleugelaanvaller. Glijt Glijdt uit en zet zijn bal... Uh, voor, ja, is dat een voorzet. De bal gaat over de achterlijn, over de goal heen. Barcelona is deze weken zichzelf niet. En dat blijkt vanavond maar weer eens tegen Madrid. Dat met echt 3-0 leidt in Camp Nou. Twee maanden geleden tekenden clubs, spelers, trainers, scheidsrechters en de voetbalbond KNVB het handvest betaald voetbal. De bestaande regels op en rond het veld moesten strenger worden nageleefd. Met als motto, zonder respect geen voetbal. Maar dat pakte al snel anders uit dan gewenst. Wapperend met het handvest hadden steeds meer profcoaches kritiek op de scheidsrechters. En dus riep de KNVB vandaag iedereen maar weer eens bij elkaar. Volgens directeur Bert van Oostveen is er beterschap beloofd. Iedereen zit nu weer op één lijn. Ook al hoorden we de afgelopen weken nogal wat geklaag op de radio. Ja, de afgelopen weken was er in de media blijkbaar wat onduidelijkheid... bij, eh, bij, bij, bij spelers, bij trainers en ook bij sommige clubs... over wat we nou exact in december met dat handvest respect hadden afgesproken. En, nou ja, als dan iedereen zijn handtekening eronder zet... is het goed om de partijen weer even bij elkaar te roepen. De iedereen die ik gesproken heb vond het geen gele kaart. Nou, ik vond wel een gele kaart. Wel weer uh, verontwaardigd over de wijze waarop dingen gaan... en uh, hoe, welke kant het op gaat. Zijn we watjes... Nou, dat willen ze wel van ons maken, ja. Nee, er was, er was een grote mate van eensgezindheid. En natuurlijk is er dan discussie van... Ja, wat, is, eh, wat is de ruimte die, die een coach heeft om, om zijn ploeg te coachen? Nou, die is er. Hè? Maar die was er in het verleden ook. En die is er ook binnen, de, binnen deze regels er nog steeds. We hebben namelijk helemaal geen nieuwe regels afgesproken. We hebben gewoon gezegd dat we bestaande regels... wat consequenter gaan handhaven. En natuurlijk mag een trainer functioneel vragen stellen... aan een vierde official of, een vraag, eh, of zijn ploegcoach. En een aanvoerder mag ook vragen stellen aan de scheidsrechter. Maar dat is iets anders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 Ja, die zaak is op dit moment bij de aanklager. Dus naar goed gebruik mag ik het dan niet heel veel over zeggen. Maar in algemene zin kun je wel constateren, en dat heeft PSVD gisteren ook zelf al bevestigd, dat dat niet bijdraagt aan de voorbeeldfunctie die we als betaald voetbal graag zien. Het is, het is verschrikkelijk. Als het GAVB begint over respect, dan moeten ze eerst namens binnen hun eigen burelen kijken hoe ze daar omgaan met het betaalde voetbal. Een rode kaart uh, wordt er gegeven uh, door Bas Nijhuis. Slaan we daarin door in Nederland? Er is natuurlijk al veel over gesproken. Ja, absoluut. absoluut. We zijn echt aan het hier in Nederland. Maar wat is er dan concreet afgesproken vandaag? Uh, dat de KVB nog strenger gaat optreden? Of nog strenger naar de regels kijken?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 Dat is de kern van de discussie. Dan heb je het over respect. Ja, en Van Oostveen zei het al. De zaak Lens-Mathijssen ligt nu bij de aanklager betaald voetbal. En die aanklager stelt nu voor om PSV en Lens voor drie wedstrijden te schorsen. PSV heeft tot morgenochtend elf uur de tijd om te reageren. Lens krijgt sowieso al een wedstrijdschorsing vanwege zijn vijfde gele kaart van dit seizoen. En overigens ziet diezelfde aanklager in de beelden na afloop van Feyenoord-PSV... dat opstootje of die ruzie of die vechtpartij, hoe we het wil noemen... geen aanleiding om andere spelers te vervolgen. Jackson met My Man is a Sweet Man. Het is een kansloze missie geworden voor Barcelona. Het staat 0-3. In Barcelona dus inderdaad, tegen Real Madrid. Uh, we hebben twee keer Ronaldo gezien, die scoorde, Ragnar. Hoe is het met Messi? Wat is hij vanavond? Uh, uh, die is totaal afwezig. Een kwartier voor tijd, 3-0, je zei het al. Die is totaal niet in beeld vanavond. En dat is uitermate pijnlijk. Terwijl Barcelona nu probeert van een meter of 35 afstand een keer te schieten. Het is een rollertje wat echt helemaal nergens op slaat. Het is met name ook de twijfel in het helftal bij Barcelona die, uh, ja, die pijnlijk is. Er is uh, helemaal niemand die het voortouwt. Er is niemand die zegt van kom op, er zit heel weinig idee achter. Het is ook wat onrustig op de tribunes trouwens her en der. Er is een stuk vuurwerk en een ring naar beneden gegooid. Er zijn wat mensen al een tijdje mee bezig. Druk mee, omdat het daar uh, toch ook wel fikt. Ergens aan de onderkant van een van die ringen achter de goals uh, volgens mij. Maar goed, wij kijken naar de wedstrijd. Wat kan Barcelona? Nou niet veel. Een terugspeelbal helemaal terug naar Pinto. Terwijl de bal toch recht naar voren toe moet. Nou, daar is hij dan uiteindelijk in de middencirkel aan beland. Die gaat er dus met iets aardigs komen. Bijvoorbeeld Iniesta opening aan de rechterkant van het veld. Daniel Ves en. Barcelona nog wel gewisseld. Heeft uh, David Villa al gebracht. Heeft later Thiago in de ploeg uh, gebracht. Savi vanaf gegaan, Ook zo'n andere sterkhouder die totaal onzichtbaar was. Hier is Iniesta in de as van het veld. Messi met uh, de kaas, De bedoeling is uh, Piqué. Messi krijgt een... Uh... Ja, kans om zijn foutje te herstellen, want zijn kaats was niet heel erg scherp. 20 meter van de goal, daar is nu misschien een schotkans voor Thiago. Maar er staan te veel mensen in de weg. Paasje komt dan uiteindelijk en geen doelpunt van Barcelona. Bovendien gaat de vlag omhoog voor buitenspel. Het is Jordi Alba die opduikt aan de linkerkant van het veld. Kan schieten ook op de doelman van Barcelona... En dan uh, gaat de kans uiteindelijk uh, niet door. Is het uh, overigens uh, niet uh, genoemde Jordi Alba die schiet? En ik moet even het antwoord schuldig blijven wie dat dan wel uh, was: Het was Theo. Hij uh, mocht aanleggen, maar voor hem gaat dus die vlag omhoog. Terwijl we nu gaan kijken naar een wissel verdedigend natuurlijk. Want José Mourinho heeft de buit al lang en breed in de tas zitten. Pepe komt dan binnen de lijnen mee zit. Euziel gaat er vanaf. De Duitser eh, goed gespeeld. Niet zeer opvallend vanavond. Maar wat eh, kan dat hem schelen? Met een 3-0 voorsprong voor Madrid op het eh, bord. Pepe zou eigenlijk eh, in de basis staan. Maar een eh, half uurtje voor de wedstrijd verdween zijn naam opeens van het formulier. Nou blijkbaar is hij toch fit. 11,5 minuut. Barcelona heeft geen antwoord op de drie goals van Madrid in Kampnau. Nou, het voetbal in eigen land dan weer. AZ heeft in de eredivisie een zeer moeizaam seizoen. De ploeg staat dertiende, heeft maar twee punten meer dan de nummer 16, Rode JC. Dat is niet des AZ zoals we de ploeg kennen van de laatste jaren. Morgen speelt de ploeg van gert -Jan Verbeek in de halve finale van de Beker tegen Ajax. Een duel waarin het vertrouwen in eigen kunnen moet worden hersteld. Het zelfvertrouwen is, uh, is broos. Uh, als je zelfvertrouwen bent niet kwijtgeraakt, uh, dan moet je dus weer uh, dan moet je jezelf herpakken ja, en moet je op zoek gaan naar vertrouwen. En het kan niet zo zijn dat de ene ene dag er is en de andere dag uh, er niet is. He, dus dat, dat, dat, uh, Het beste is, doen, is, is je, je focus uh, te focussen op dat wat je goed kan. He, want dat, dat ben je niet kwijt. Ikzelf, je, de kundigheid, de vaardigheid die, die kan niet van een op de andere dag verdwenen zijn. Nou, en dan sterkt het, uh, het zelfvertrouwen ook weer. Maar je hebt ook gezegd van. Uh, we moeten ook in, de, in Nederland, in de Eredivisie, naar onderen kijken. Dat lijkt me niet bepaald een uh, positief iets. Nee, maar wel, wel een feit. En ook uh, uh, dingen te, uh, Je moet dingen ook rationaliseren. Hè? Je kan wel uh, iedere keer de gedachte er houden bij het feit dat, uh, dat dit niet zes is deze positie. Want op dit moment is de realiteit dat je deze positie inneemt. En, uh, en, en, en je moet je wel degelijk uh, zorgen maken. En je moet uh, niet roepen van we hebben niks meer te verliezen. Je hebt alles te verliezen. He, want het is, uh, met deze groep is het, uh, is het, is het, uh, zou ik het belachelijk vinden als wij ons inderdaad uh, zorgen moeten maken om die onderste plekken. Maar op dit moment is, wel, is het wel heel reëel en, en dichtbij. En dat betekent dat je nog minimaal 12 tot 14 punten moet halen in de komende 10 wedstrijden. En dat is niet onmogelijk, uh, zeker niet. Uh, maar het moet wel eerst gebeuren. En, en daar, moet mensen, uh, daar moeten wij wel van doordrongen zijn. En, en dat moeten wij ook uitstralen. Maar proef je dat, die realiteit zien? Nou. Of zijn er mensen die uh, ja, er wat makkelijk overheen stappen van het kan ons niet gebeuren? Als ik dus kijk naar de start van, van de wedstrijd tegen, tegen NAC, dan hebben wij weinig geleerd van de start tegen Rode JC En dat is een week geleden. Dus we hebben een week daarover gehad. En misschien heb je wel misschien veel daar de nadruk gelegd, Maar je moet dingen toch benoemen. Je moet spelers daar bewust van maken. En, en, en wij hebben daar toch te weinig uh, uh, lering uitgetrokken, waardoor we ook tegen NAC wederom uh, vrij vroeg op achterstand stonden. Ja, en ook dat heeft ons de, he uh, de hele wedstrijd achtervolgd. En, en pas in het laatste half uur ontworstelden we wat van, van, van de ballast van een 1 achterstand. En hebben we aanvaardbaar voetbal gespeeld. Maar dat was niet genoeg om een doelpunt te maken, waardoor we die juist verloren hebben. Dan moet je voor de halve finale voor de beker naar Ajax. Ja, de ploeg die toch veruit favoriet is. Het lijkt me geen makkelijke tocht naar Amsterdam. Nou, het is volgens mij gewoon de A9 af en dan uh, op een gegeven moment uh, uh, rechtsaf en dan ben je er al. Maar dat bedoel jij niet? Nee. nee. dat dacht ik al. Wij zijn wel ervaringsdeskundigen, want de afgelopen drie jaar hebben we elk jaar Ares in het uh, bekertoernooi. Dus het is voor ons geen onbekend terrein. En het verleden jaar uh, hebben we ook uh, weder te winnen. In, uh, dat was toen de kwartfinale. Uh, waardoor we thuis uh, in de halve finale stonden tegen Heracles... Dus we zijn er al een keer heel dichtbij geweest, dus nu uh, moet het dan maar een keer in een directe confrontatie in de halve finale. Want als we de finale willen bereiken, moeten we winnen van Ajax. Maar uh, ja, de gemoedsrust is niet van die naart, uh, zoals vorig jaar dat je met een heel andere gedachte daar naartoe gaat. Nee, dat klopt. We waren toen in de eerste helft van het seizoen waren we natuurlijk heel goed bezig. Uh, we hebben ook in Europa uh, toen een naam gemaakt met een totaal ander helftal. En toen gingen we met meer vertrouwen die wedstrijd tegemoet maar uh, dat, dat is nu helemaal anders. Uh, de uitgangspunten zijn anders. Maar het blijft een op zichzelf staande competitie. waarin de knock-out-fase is. En dat de jongens ook het besef uh, moeten hebben morgen. dat je uh, na morgenavond twee keer 45 minuten. Uh, niet nog eens een keer over kan doen. Uh, uh, hooguit uh, een verlenging. Uh, en, en eventueel nog panels. Uh, maar ik hoop dat we het voor die tijd weten te beslissen. Maar uh, is die wedstrijd van morgen van die aan dat je zegt van. die is ook bepalend voor de rest van het seizoen? Nee, dat, niet. dat is niet bepalend voor de rest van het seizoen. Uh, het is wel zo, op het moment dat je de finale weet te bereiken... dan, dan, dan, dan ben je nog maar één stap verwijderd van directe plaats in Europees voetbal. Nou, dan, dan heb je je doelstelling gehaald, maar dat weet je pas aan het eind van het seizoen. Want die bekerfinale is nog een eind weg. Uh, twee, is, uh, is wel zo dat een goed resultaat tegen uh, Ajax... Uh, dat dat ook goed is voor het vertrouwen, hè, voor het zelfvertrouwen. En dat neem je weer mee de competitie in. Al dus Verbeek. Morgenavond dus om kwart voor negen Ajax-AZ. En Ajax mist in dat bekerduel de Spaanse aanvaller Isaac Cuenca. Hij is uh, pas net hersteld van een zware knieblessuur... en is door trainer Frank de Boer buiten de selectie gehouden. Denny Hoese is zijn vervanger in de selectie. Er zit een hoop sol in deze langs de lijn. Wilson Pickett met In The Midnight Hour. De grote verrassing van het voetbalseizoen is Peck Zwolle. In de eredivisie wordt er heel leuk voetbal gespeeld... en regelmatig ook gestunt. In het bekertoernooi is de stunt des te groter... want daar is de ploeg van trainer Art Langere doorgedrongen... tot de halve finale. En daarin is morgen PSV de tegenstander. PSV dat vorige maand nog werd verslagen in de competitie. Het is voor het eerst sinds 1977 dat Peck bij de laatste vier zit... En als club uit de Eerste Divisie werd toen de finale bereikt... waarin het vervolgens uh, verloor van FC Twente. Floris van Horen ging naar Zwolle, waar men zich voorbereidt op een feestdag. Goedemiddag, Pek Zwolle, met Kelly. Ja, die kaartje die kunt u vandaag ook al afhalen, meneer. Ze liggen voor u klaar. Oké. Okay. Ja. Doeg. Technisch directeur Gerard Nijkamp. Ik zou eigenlijk aan de trainer willen vragen van hoe is het met de ploeg... maar. Eén dag voor een belangrijke wedstrijd. Halve finale, KVB-beker. En de trainer is ziek. Nou, de trainer is niet echt ziek. Hij is alleen zijn stem kwijt. Dat, dat is iets wat je verwacht na de wedstrijd. Hè, naar, na, na het coachen. En Misschien wel na het vieren van, van de overwinning. Maar uh, op dit moment is het dus al voor de wedstrijd. Is het spanning? Nou, is denk ik denk altijd wel een gezonde spanning. Dit is een uniek moment uh, voor de club. We gaan een uh, halve finale spelen. Na 36 jaar uh, is dat weer uh, het geval... Ja, dan, dan is er best wel een beetje spanning natuurlijk. Ja, waar hadden we die zitten? Gaat het nog hier op de laarzijde of hier op de zuid? Zo, die is binnen. Ja, die hebben we weer. Het was een beetje laat, maar gelukkig heb ik hem nog. Op mijn eigen stoel, dus het komt weer goed uit. Hoe lang zit u al op uw eigen stoel? Uh, er is het vierde jaar dat ik er nu zit. Dus het is niet een, uh, een fan die het in 1970 ook heeft meegemaakt? Nee, nee, nee, nee. dat heb ik niet meegemaakt. Dat is uh, zo lang geleden. En toen woonde ik naar allemaal in de andere kant van Nederland. En uh, toen kwam ik hier niet in deze buurt. Dat heb ik niet meegemaakt. Mee. Exolle staat aan de vooravond van de halve finale om de KVB-beker. Dat gebeurde voor het laatste, 1977... Een van de iconen van toen is Klaas Drost. Um, komen die herinneringen nu weer boven? Ja. Heel sterk, heel sterk. En, en, en wat ik eigenlijk hoop voor de jongens is dat ze dat ook gaan meemaken. Ze moeten goed PSV maar uitschakelen en dan, uh, dan die finale gaan spelen. En dat is uh, gewoon een hele belevenis. Uh, vooral, ik denk dat er geen jongens zijn die een bekerfinale gespeeld hebben. Uh, dus ze zouden de eerste divisie komen en dan uh, bekerfinale spelen. Dat, is het, uh, ja, dat, dat, dat geeft een enorm, uh, ja, enorme boost. Geeft dat. Wat was zo bijzonder aan het Pek van 77? We speelden eerst de Eerste Divisie, maar ik denk dat we een ploeg hadden om in Eerste te spelen. Dat, dat, dat weet ik zeker. Alleen waarom het dan niet doorgaat, het jaar daarvoor heb je ook bewezen een halve finale te halen. Daarin word je vlak voor tijd uitgeschakeld door Rode JC met 1-0. Het jaar daarnaast, Eerste Divisie, haal je opnieuw een halve finale en, en de finale. Nou, dat, dat gaf alleen maar aan dat we niet op, op, dat we op eerdivisie Divisie niveau aan het voetballen waren. Alleen we moesten ons ook richten op, op de competitie. En ik denk dat dat op dat moment te veel was. Dus je van, nou, en concentreren op, op een beker, een bekerfinale met name. En dan ook nog een keer competitie uitvoetballen. Ja, ik denk dat dat op zich net niet helemaal uh, noord gegeven was. Beschrijf de sfeer eens bij Pexholm? Uh, Gemoedelijk. Uh, het is een hele gezellige club, vind ik zelf. Als ik het vergelijk met Utrecht, dan is het. Uh... Uh, wat rommeliger af en toe. Maar hier, ik heb hier nog nooit wat meegemaakt. Geen gekke dingen meegemaakt. Dus wat dat betreft is het een fijne club. En, uh, ik ben altijd de motor, dus ik kan altijd parkeren hier zo. Nooit geen problemen. Andere mensen hebben daar wat meer problemen mee, maar ik niet. Wat kan u de ploeg van nu voor boodschap meegeven? Dat je soms uh, nuchter moet zijn. Het, uh, het is een goed voetballende ploeg. Ja, maar je moet, je moet ook dat niet overdrijven. Hè, en, en, en, en op tijd de ruimte nemen. Dus een bekervoetbal is bekervoetbal. En dat is een andere manier van voetballen dan competitie, zeg ik. Concentreren en weten dat je tegen PSV speelt. Hè, en dat je die gewoon uh, een loer moet draaien. Kan dat twee keer in de maand tijd? Ja, dat kan altijd. En ik denk zeker dat als je naar het voetbal kijkt, dat ze dat kunnen. Kijk, PSV heeft het natuurlijk ook niet helemaal makkelijk. Het staat ook een beetje negatief in de media op dit moment. En, en uh, hebben zondag verloren, hebben al een keer eerder van PEC verloren. En het is, uh, het is natuurlijk een heel leuk verhaal als ze zeggen hoe ze in, in hemelsnaam mogelijk dat ze nu uh, eigenlijk drie zulke wedstrijden verliezen, waaronder twee van, uh, van PEC. Morgenavond, dan hebben we extra langer langs de lijn... met de halve finales van de KNVB-beker. Eerst PEC-PSV en dan Ajax-AZ. En vanavond de topper in de Spaanse bekercompetitie. De halve finale, een paar minuutjes nog. Barcelona-Real Madrid, Ragna. Ja We zitten al in de extra tijd. Het is 3-1 geworden. Barcelona heeft iets teruggedaan via Jordi Alba en Barcelona... nu ook via de rechterkant. De aanval, wat zit er nog in het vat met Dani Alves... Die nog een hoekschop veroverd. Dat doet hij in het duel met Fabio Coentrao volgens mij. En dat zou Barcelona dan nog een keer de kans kunnen bieden om nog een keer te scoren. Maar komt het niet te laat. Daar lijkt het op bal weggehaald. Door Pepe bij de eerste paal. En misschien dat Echens wel kan gaan bouwen. De invallen gekomen voor uh, Sabi Alonso bij Real. Misschien kan hij nog wel een aanval opzetten voor de koninklijke. Krijgt de bal met wat geluk terug. En dan gaat Echens naar de grond toe. Zitten we inmiddels al één minuut in de extra tijd. Die in totaal drie minuten gaat duren. Even tijd om te vertellen dat Iniesta een wippertje in huis had. Terwijl Messi nu weg uh, teruggefloten wordt voor buitenspel. Een wippertje en de bal voor de voeten van Jordi Alba. De linkerverdediger die aan het begin van het seizoen werkelijk in bloedvorm was. Daarna toch wat teruggezakt. Zoals heel Barcelona zou je kunnen zeggen. Maar zo werd het 3-1. We hadden de statistieken er al eens even bij gehaald. Was het nou 3-0 gebleven voor Barcelona of voor Real Madrid in Barcelona. Dan was dat de grootste thuisnederlaag geweest in meer dan 50 jaar. Want het was op 8 januari 1963 dat Real, ook al toen Real, een keer met 5-1 won. En een uitslag van 3-0. Kwam daarna nooit meer voor in het uh, voordeel dus van een van de Barcelona tegenstanders. Maar goed, Jordi Alba heeft die statistieken weggevaagd. Het is uh, 3-1 voor Madrid. Daar is nog wel aan de linkerkant zometeen Theo. Maar die wordt uh, matig aangespeeld als we twee minuten in de extra tijd zitten. Het zou wel eens zo kunnen zijn dat Barcelona zijn hegemonie vanavond is kwijtgeraakt. 3-1 in de extra tijd. Als aanstaande vrijdag de Europese kampioenschappen indoor atletiek beginnen... zullen de Nederlandse ogen vooral gericht zijn op meerkamper Ilko St. Nicolaas. Hij komt daar in Göteborg uit op de zevenkamp. En is dan een van de grote favorieten. Ilko, goedenavond. Goedenavond. Ben jij ooit eerder met zoveel zelfvertrouwen naar een groot titeltoernooi afgereisd? Uh, ja, ik ben wel eerder met veel zelfvertrouwen naar een groot titeltoernooi afgereisd. Uh, niet dat ik echt uh, helemaal de favorietenrol heb. Uh... Toegespeeld kreeg eigenlijk, maar uh, ja, ach, het voelt wel goed. Ja, En is dat nu wel zo trouwens, want je weet dat zelf uh, waarschijnlijk het beste van iedereen. Heb jij de favoriete rol? Uh, nou ja, als we kijken naar dit seizoen op papier dan zeker wel. Uh, ik sta nu op de wereldrangwijstrijk eerste. En ik geloof dit seizoen zelfs twee of 300 punten voor op de nummer twee. Uh, maar goed, uh, het geeft geen garanties. Uh, sommigen hebben nog geen meerkamp gedaan. Ik heb een hele goede meerkamp gedaan. Maar goed, we beginnen allemaal dit weekend op nul, dus uh, ja, dat maar, we gaan het gaan zien. Maar duidelijk is wel dat je lekker in je vel zit. Hoe komt het dat het zo goed gaat? Um, ja, goede vraag. We hebben gewoon een leuke, goede winter gedraaid en we zijn lekker bezig. Um, ja, Londen is een tegenvaller geweest voor mij. Daarna heb ik uh, samen met mijn coach sinds De Lange nog eens een keer gezeten. Alle dingen op een rijtje gezet. En we hebben in de loop der tijd een hele waslijst opgeschreven met dingen nog, die we nog eens wilden uitproberen of veranderen. Daar zijn we mee aan de slag gegaan. We hebben een andere opbouw gehad deze winter. En uh, ja, het gaat gewoon allemaal uh, zijn gangetje eigenlijk. En wat heb je dan al zo uitgeprobeerd en veranderd? En blijkbaar met succes dan? Uh, ja, kijk, of het nou echt daardoor komt, weet ik niet precies. Maar normaal gesproken gingen we in de winter altijd uh, één keer... drie weken of vier weken naar Zuid-Afrika op trainingstage. Deze winter zijn we drie keer weg geweest. Eén keer zijn we twee weken naar Cuba geweest in uh, november... We zijn nog een weekje naar Nice geweest rond, uh, rond de kerst en nog een weekje naar Valencia in, uh, in januari. Zo. Dus ja, we hebben een beetje we hebben de trainingsstages zo gepland dat het in de trainingsperiode het beste uitkwam. Dus we deden hard werken, deden we thuis. En de week dat we ontspannen en, en kwaliteit wilden leveren, dan, dan waren we op een warmere plek. En dat. Uh, ja, het beviel goed tot nu toe. En als je dat nou eens vertaalt naar je sport, naar de zevenkamp of naar de tienkamp, wat jij wil. Um, je hebt de Nederlandse record uh, verbeterd op de zevenkamp. Ja. En dan weten we dat je in het post hoogspringen altijd al heel erg goed was. Uh, wat, wat, wat zijn nou de andere onderdelen die dan sterk verbeterd zijn? Uh, ja, tijdens het Nederlandse record twee weken terug uh, heb ik me voornamelijk heel erg verbeterd op het hoogspringen. Ik had een PR van 2 meter precies en ik sprong 2 meter 0,8. Uh, wat een hele grote stad is. Uh, het viel allemaal op zijn plaats dat weekend. En uh, ja, misschien hier en daar een beetje gelukkig dat de land bleef liggen. Maar uh, ja, dat, dat, dat zal niet uh, standaard zijn dat ik dat ga springen, denk ik. Maar ik denk wel dat, dat ik een absolute stap heb gezet daarin. En ja, de rest waren gewoon hele stabiele onderdelen. Maar geen, geen uitschieters. Dus uh, wat ja. mij betreft voor herhaling vatbaar. Ja, en voor verbetering vatbaar waarschijnlijk ook nog, toch? Uh, hier, en, hier en daar zeker. Maar ja, een meerkamp is altijd... Uh, Soms heb je een paar uitschieters omhoog en een paar naar beneden. En het, over het algemeen moet het gewoon heel stabiel zijn. Dat was het wel twee weken terug, dus dat was een hele mooie meerkant. Um, ja, ik ga gewoon heel erg mijn best doen om daar weer in de buurt te komen. Je zei net al eventjes dat vorig jaar veel tegen, hè? want vorig jaar draaide alles om de Olympische Spelen. Uh, dat ging niet zo goed. Wat heb je daar nou uiteindelijk van geleerd? Um, ja, we hebben, we hebben veel zitten evalueren, Fins, mijn coach en ik... En uh, we zijn daarachter gekomen, of in ieder geval we verwachten dat het eigenlijk geweest is dat het een, een overprikkeling is geweest van het zenuwstelsel. Dat klinkt heel ingewikkeld, maar er komen natuurlijk allemaal prikkels op je af. En uh, dan is het nog eens te spelen. Ik was de week daarvoor ook super in vorm voor mijn gevoel. En, en ik had heel veel, ik verwacht heel veel van mezelf. En ja, daardoor is het net een beetje te veel geweest, denk ik. Dat is in ieder geval onze conclusie. Um, ja, wat we nu doen... Uh, uh, ik sta in ieder geval heel relaxed erin, twee weken terug was ik echt ontspannen, lekker NK, eigen, eigen stap en zo wil ik dit weekend ook weer gaan beleven, gewoon genieten en uh, lekker om me heen kijken en uh, lekker meerkampen. En zorgen dat er geen overprikkeling komt van het zenuwstelsel. Precies. <laughs> heb je al naar de concurrentie gekeken? Uh, ja, ik heb een beetje gekeken op de lijst, maar uh, het mooi dat er een paar niet, uh, niet zijn of niet meedoen. Uh, maar er zijn ook een hele hoop uh, jonge, jonge gasten. En die zijn ook altijd uh, in voor verrassingen. Dus uh, ja, ik kan er, ik kan er niet te veel over zeggen. We gaan het gewoon zien. En uh, zo voor Polstok of na Polstok weten we hoe, hoe we er echt voor staan. Ja, in jouw geval meestal na Polstok toch? Ja, zeker. Maar ja. daarvoor weet ik al een beetje dat ik wel veel kan winnen natuurlijk. Ja. Maar uh, ja, ik moet het eerst doen. Dus, uh, Aanstand weekend, hè? Het... Ja, dat, precies. Aanstand weekend gaan we in actie zien. Met welk eindresultaat ben je tevreden? Uh, dat is een hele goede vraag. Uh, ik ga natuurlijk voor goud. En uh, uh, ja, ik hoop, ik hoop gewoon een mooie, stabiele, goede meerkant te draaien. En dan uh, kan ik mezelf niks verwijten. En dan kijken wij waar je uitkomt. Precies. Zei Ilko Sin-Nicolaas. Ragnar Niemeijer is het 1-3 gebleven bij barça Real. Zeker weten. José Mourinho zit weer wat rustiger in zijn stoel. De trainer van Madrid. Geen kampioen vermoedelijk. Maar wel door naar de finale van de beker. Morgen wordt bekend wie de tegenstander is. En dat is Sevilla af Madrid. En morgen dus ook het bekervoetbal bij ons. De halve finales vanaf 7 uur in de avond.